door Almegens met het NOS Journal. Dafne Schippers heeft op de WK atletiek in Peking zilver behaald op de 100 meter. De 23-jarige atleet finishte in 10 seconden en 81 honderdste. Dat is na de halve finale opnieuw een Nederlands record. Daarin liep zijn tijd van 10.83 honderdste. In de finale moest Schippers de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce voor laten gaan die de wereldtitel veroverde in 10.76 honderdste. Daphne Schippers is de eerste Nederlandse vrouw die bij de wereldkampioenschappen atletiek in de buitenlucht op de 100 meter een medaille verovert. De Amsterdamse AIX staat op een verlies van ruim 7 procent. Daarmee is de Amsterdamse beurs weer terug bij af. Door de beurscrisis in China is de hele jaarwinst in een paar weken verdampt. De index in Amsterdam opende bijna 4 procent lager. En kort na de middag zakte de AIX door de 424 punten, de stand waarmee de beurs dit jaar begon. Ook Wall Street stevend af op een lagere opening. De Dow Jones begint met een verlies van zo'n 3,5 procent. Vorige week leidden de koersverliezen in China ook al tot dieprode rode cijfers op de beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Bij, rellen, bij demonstraties in Nepal zijn zes politieagenten en drie burgers omgekomen. In het westen van het land eisten duizenden betogers onafhankelijkheid. Een aantal demonstranten zou de politie hebben aangevallen met stenen, messen en speren. De betogers zijn van de etnische taro, ze willen een eigen staat, los van de federale staat waarvoor een nieuwe grondwet wordt ontworpen. oud international Kees van Kooten is overleden. Van Kooten vierde zijn hoogtijdagen bij Go Ahead Eagles, waar hij in 1976 ging voetballen, waar hij ook club aller tijden is. In 1981 debuteerde Van Kooten in Oranje, waar hij uiteindelijk vier keer zou scoren in negen Interlands. Na zijn voetbalcarrière was hij nog trainer bij NEC en RKC Waalwijk. Van Kote is 67 jaar geworden. Het weerwolken en soms wat zon trekken ook buien over het land... met kans op onweer, hagel en windstoten. In de avond en nacht vallen de meeste buien in het westen. Morgen eerst paar buien, in de middag is het droger en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staan er files bij Amsterdam op de A10. Eerst van de A10 noord naar de A10 west. Voor de Koenten op 2 kilometer file door een kapotte auto. De linkerrijshoek is dicht. Daar, daar loopt het ook vast op de A8. En aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 in beide richtingen ter hoogte van de rij 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, Zandvoort, zomerhit. Zandvoort, is de zomer van ZFM, met zomer van ZFM. Met Not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 Okay. with me, my dirty boy, can't you see?